Klosteling verhindert? Zo wel. Wilt u nu een stukje horen? Dag, Jan. De complimenten van mijn opa en dat we niet kan komen. Dat is jammer. Doe de groeten maar. Spreek hem nog wel. Commandeur komt niet.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 Maar dat, is wel de best. maar dat is wel de best! Dat is de beste! Dat is de beste. Ik weet het niet, maar ik heb zo'n idee dat schuilt nog niet komt! We kom. wachten nog een half uurtje! Een half uurtje wanneer er de nog niet is! Dan is er wat tussen komen!